In Afghanistan is een Amerikaanse militair opgepakt die Afghaanse burgers heeft beschoten. De man verliet zijn militaire basis in de provincie Kandahar en opende het vuur op Afghanen. Bij terugkomst op de basis werd hij gearresteerd. De gouverneur van Kandahar zegt dat er 16 doden zijn, de NAVO spreekt dat tegen. Het Amerikaanse leger doet samen met de Afghaanse autoriteiten onderzoek naar het schietincident. Het komt op een moment dat de anti-Amerikaanse gevoelens in Afghanistan al sterk zijn... In februari was er een geweldse explosie na een Koranverbranding op een Amerikaanse legerbasis. De Nederlandse shorttrack-schaatsers hebben op de slotdag van de wereldkampioenschappen in Shanghai op het onderdeel aflossing het zilver veroverd. De Nederlanders moesten alleen titelverdediger Canada voor laten gaan. Het team van Zuid-Korea werd derde. De Nederlandse shorttrackers veroverden afgelopen winter al de Europese titel. Het weer geleidelijk meer zon, maar in het binnenland vanmiddag weer stapelwolken. Maximum temperatuur 14 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben even verkeersinformatie met een korte file op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heidenoordunnel 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Ben jij een boek aan het schrijven? Plaats dan 10 pagina's op de website tenpages.com. Daar beslissen lezers of je wordt uitgegeven door een bekende uitgeverij.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 ASN Bank. Voor de wereld van morgen. Roman, kookboek, kinderboek. Jouw succesverhaal kan beginnen bij 10pages.com. Magazine. Magazine. Magazine. Kijk vanmiddag om 1 uur naar ons culinair programma Episcic Fine met topchef Guy Martin. Dit programma is Nederlands ondertiteld. tv5mond.com tv TV5mond. 5 Dit is Radio 1. Ja, welkom bij het Tweede Uur van OVT, straks tegen half twaalf. Het eerste deel van het levensverhaal van de boksende herenkapper Cor Everstein. Maar we gaan nu eerst naar een verdronken eiland. Ja, want onze eigen uh, OVT-collega Matthijs Deen... is gisterochtend met een expeditie uitgevaren... naar een drooggevallen zandplaat. U hoort het goed, bij, vlakbij Schiermonnikoog. En daar hoopte hij en andere expeditieleden... Uh, bij het tijd overblijfselen te vinden... van een middeleeuwse nederzetting op het eilandje Bos. Uh, eind 16e eeuw zou dat eilandje vergoed door de golven zijn verzwolgen. En mogelijk liggen daar bij het Waddenzand, in het Waddenzand, ergens nog resten. Matthijs, goedemorgen... Ja, goedemorgen. Ja, Matthijs, leuk om je nu eens gewoon aan de lijn te hebben. als iemand die je gaat interviewen in plaats van als collega. Maar dat gezegd hebbende, uh, zijn jullie op het vasteland teruggekeerd. met een positief bericht? We hebben het Vaderlandse Atlantis in de Waddenzee gevonden. Vertel. Um, nou, ik, het, het antwoord is eigenlijk gewoon uh, nee. Maar uh, desondanks was het toch een, een buitengewoon uh, succesvolle tocht. Uh, uh, omdat we. Um, er is natuurlijk een hele goede reden voor het feit dat je um, historische overblijfselen in het wat eigenlijk heel moeilijk kan opsporen. Het wat is namelijk het wat. En dat is iets heel anders dan wat zich aan deze dijk van, uh, kant van de dijk afspeelt. Het wat uh, is, stroomt namelijk onder en dan valt het weer door, Dan uh, stroomt het onder. En wat het de expeditie van gisteren zo succesvol heeft gemaakt, is dat het heel duidelijk is geworden hoe dat werkt. Wij waren namelijk um, wel op de plek van een verdronken eiland, uh, zonder dat we hebben gezien uh, of er resten waren van dat verdronken eiland. Maar we waren in feite op een eiland dat bezig was te verdrinken. En uh, dus, de, de reden, reden dat uh... Wacht even. Het en... eiland is al verdronken of nog niet? Hoe zit het nou? Nee, kijk eens. De, op de plek waar we waren. daar is uh, ooit de oostelijke uitloper geweest van het eilandje dat een bos heet. En dat eilandje bos, dat is. Uh, op de kaarten van de 16e eeuw. is dat, uh, vrij duidelijk aangegeven over waar dat lag. Met allerlei zeilaanwijzingen. En die zeilaanwijzingen die die uh, oriënteerde zich op kerktorens die er nog steeds zijn. Dus we kunnen echt zeer precies uitvinden... waar dat eiland bos heeft gelegen. Het was een klein eiland dat bewoond was. Uh, geruime tijd, er zijn zelfs kinderen opgeboren. Uh, dus wat dat betreft was er een, een levendige gemeenschap op een zeker moment. Maar dat eiland dat is op door uh, afslag... is dat uiteindelijk door de zee vervolgen. En dat heeft een soort mythische... Uh, ...proportie uh, aangenomen. Er is uh, ooit een, een tentoonstelling over geweest... ...die buitengewoon veel aandacht heeft getrokken ...tot in Australië toe, waarschijnlijk vanwege... ...immigranten, Nederlandse immigranten... ...die daar ook wel over dat verdronken eiland wilden horen... Uh, uh, te uh, ...dingen te weten wilden komen. Dan nu, daar is een werkgroep uit, uh, uh, uitgegroeid... ...de werkgroep verdronken geschiedenis... ...en die uh, heeft zich ten doel gesteld om um, historische plekken... Uh, die. Ooit in het wat hebben gelegen, nu weer op te spoelen. Ja. Ter tervoren. Met hij even, even even. Dit is duidelijk. Maar ja. jullie zijn dan bij een, een nieuw stuk uh, zand wat ook weer in de zee dreigt te zinken. Dat hebben jullie goed. Ja, want, want Simon ja. zand, Simon zand is eigenlijk een heel klein eilandje dat zich nu nog wel, in ieder geval gisteren nog wel bevond tussen ja. de oostpunt en rondom de plaat. Goed. Maar wat zoeken jullie eigenlijk dan? Als je nou op zoek bent naar dat eiland Bos, wat, wat, wat hoop je te vinden? Een baksteen of wat Nou, in feite uh, hoop je een soort uh, baksteen of een dakpan van, uh, van, uh, van het Nederlandse Atlantis te vinden. Um, want uh, er is. Um, er zijn een paar huizen geweest... en je hoopt natuurlijk van die bewoning wat te vinden. Kijk, uh, van het feit dat daar, een, dat daar een eiland is geweest... daarvoor zijn op de oostpunt van oog wel degelijk uh, uh, aanwijzingen gevonden. Maar wat er nu aan de hand is... Simons Zand is dus een klein eilandje wat lag... Ten, net ten oosten van Bos, um, uh, dus de oostpunt van Bos zal dat uh, ooit uh, geraakt hebben. Simons Zand is nu een klein eilandje dat doormidden is gesneden door de zee. Dus er was een gul geslagen door Simons Zand. En het was gisteren extreem laag water. Dus wij hoopten in dat gultje te kijken... dat er in feite een soort sleuf is dat door de natuur gegraven is. En dat in dat sleufje, om daar te kijken of daar nog resten te vinden zijn. Want die liggen natuurlijk onder het zand. Ja, en dat wat... zand was nu door de zee omhoog gevoerd. Maar je... wat was er nou aan de hand met het kleine guldje? Ja. Dat kleine gultje was in korte tijd uitgegroeid tot een wilde zeearm van 200 meter breed. Waarin nog bijna een van de expeditieleden verzopen is gisteren. En Kijk, dan... Het is uh, de werkgroep verdronken geschiedenis. Het is niet de werkgroep verdronken, uh, verdrinkende historici. Want dan, ja, dan schiet je toch een beetje je doel voorbij. We hebben de betrokkenen nog uit, de, uit het water kunnen redden. Maar het geeft wel een beetje aan dat het kleine droogvallende gultje er niet meer is. Maar dat de zee voortdurend bezig is om eilanden te laten verzuipen. Goed, dus jullie hebben aan niets kunnen vinden. Maar het was een, eigenlijk een, een, een, een zeer gevaarlijke riskante tocht. Zoals historici zelden maken en onderzoekers. En de stemming aan boord was dus waarschijnlijk toch nog heel goed, ook al is er niets gevonden, omdat je het overleefd hebt. Mogen we het zo samen ja, uh, uh, Het was opperbest, best, maar ook omdat we, je, je, kijk, op een gegeven moment moet je uh, over dat wat weer terug naar de haven. Het, het schip dat viel, dat uh, liep natuurlijk vast in die ondiepe zee en daar hebben we onder een enorme sterrenhemel nog urenlang vastgezeten, maar in de kombuis was het enorm gezellig en daar werden ook geweldige verhalen opgehouden over het verleden en het heden en ...de dynamiek van dit prachtige natuurgebied. Oké, okay, Matthijs, Nou, bedankt voor deze prachtige beschrijving... ...van jouw avonturen van gisteren. Ja, ik ja. Goed. Uh, Hoe ziet de geschiedenis eruit als je naar historische figuren kijkt... ...als figuren met een psychische stoornis? Daarbij moeten we denken aan keizer Nero en keizer Tiberius... ...maar ook aan een literaire figuur als Hamlet... ...en een uh, schrijftafelmoordenaar als Adolf Eichmann. Zij en nog meer verdachten spelen de hoofdrol in het onlangs verschenen boek... Het misdadige brein van forensisch psychiater en dichter Antoine de Com. Hij schreef een klein en fijn boek over wat er mis is met historische figuren. En met hem praten we nu over de psychiatrische afwijking als historische bron. Zeg maar als motor van de geschiedenis. Ja, Antoine de Kom, welkom. Uh, allereerst even voor de duidelijkheid, dit is geen boek over beroemde delinquenten... maar over min of meer normale mensen die aan hun afwijking historische vermaardheid danken. Nou, het is eigenlijk helaas nog wel wat ingewikkelder. Nou, vertel. Ik vertel. Het is het simpelste uit te als ik vertel hoe, hoe ik dat boek bedacht heb. Uh, ik werkte in het Pieter Baan Centrum. En ik, ik rapporteerde daar over allerlei mensen die uh, ja, uh, verschrikkelijke dingen gedaan hadden. De verdachten uh, waren dat dan. En soms ook wel tbs gesteld die weer terugkwamen. En ja, men, ja, je hebt dat niet voor het kiezen, hè? dus dat komt alles op je af. En, um, zo is het ook met het boek gegaan. Ik heb eens rondgekeken uh, naar goede biografieën, waar mm -hmm. ik wat mee kon. En naar mensen waarvan je dacht, nou, die herkent iedereen wel. <kliek> Delicten die erg aanspreken in uh, schokkende zin. En zo is er een soort van verzameling ontstaan, min of meer daardoor bepaald. Um, ik had dus niet, niet zozeer de bedoeling om normale mensen te onderzoeken. Maar wat mij opviel, dat was dat de ergste dingen vaak... Ja, Ontstaan vanuit het brein van mensen die eigenlijk helemaal niet zo gestoord zijn. Maar even, even, even om het plaatje helder te krijgen... je hebt dus jaren gewerkt op het Pieterbaancentrum. Dan onderzoeken we mensen aan met wie laten we maar zeggen, het een en ander niet helemaal in orde is... als het gaat om een uh, emotionele labiliteit en uh, et cetera. Nee, dat is niet zo. Vertel, nee. hoezo? I iedere verdachte waarvan de rechter zegt... ik wil weten hoe het met de persoon zit... en, en ik wil weten of er misschien een stoornis is... die kan daar terechtkomen. Dus je, je ontmoet daar ook mensen met wie er heel weinig aan de hand is. Ah, dus ja. Een enorme variëteit, dat maakt het werk daar zo boeiend. Goed, ja. en dat ja, maar... maakt ook het, het, het kiezen van dit soort figuren voor een boek ook zo boeiend. Ja, wat, je wat, denkt, wat, wat, wat, wat, een delict is iets heel anders dan een stoornis. Ja. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Maar waar heb je dan naar gekeken? Naar een delict waar een stoornis aan te koppelen is? Of... Nee, dat wist ik niet van tevoren. Nee. Goed. Hoe, hoe, dus ik hoe, ging, hoe heb je ik ging je verdachte dan gekozen? Hè, gewoon, is er een goede biografie? En zou dat iemand zijn die mensen herkennen? Neem bijvoorbeeld de Zaden. Er is een goed gedocumenteerde biografie over, bijvoorbeeld. En dan nog wel meer. Zelfs de, de getuigenverklaringen van de slachtoffers... van zijn zedendelicten, die zijn opgetekend. Dus die kun je in detail, kun je die, net, net zoals in het PBC, doornemen. Je neemt dat dan door met de verdachte. Want die is vaak heel veel vergeten. zoals het ook bij de Zaden. Um, en ja, dat, dat dacht ik, dat is, dat is, dat is mooi materiaal. Ja, ja. Daar kan, dus ik, jij, daar kan jij, ik iets je, mee opbouwen. Precies, kan, je hebt die, kan laten zien. die verhalen en je hebt daarnaast de biografie... en die leg je naast elkaar en dan... Ja, ik, um, ik, ik dacht, ik wil laten zien hoe het nou is... als je de Sade tegenkomt uh, als die wordt onderzocht. Ja. Ja, de Sade is een wonderlijk type. Die, die, die, die, ja, je, je komt uit die cel binnen en die man die valt op zijn knieën... en die roept, uh, ik wil onderzocht worden... Dat is... ja, dat, en zo tref je ze niet altijd in het Pieterbaancentrum, overigens. Je treft alles aan. Je maar, moet van ik, niets versteld ja. staan. Maar goed, je, je hebt, als ik het goed begrijp, drie soorten delinquenten vastgesteld. Dus ongestoorde. Uh, Delinquenten met stoornis en delinquenten met een beroepsziekte. Ja, beroepsziekte, beroepsziekte is een beetje zwaar aangezet hoor. Je kunt ook zeggen, beroepsdeformatie bijvoorbeeld. Ja, want als je heel lang crimineel bent of heel lang dictator... Ja, dan, ga, dan gaat dat je karakter gaat dat, ja, vormen, ook soms wel misvormen. Ja. Ja, Neem Tiberius bijvoorbeeld, of, of iemand als Mugabe. Ja, als, je, als je voortdurend aan de macht moet blijven... en daardoor harde, daarvoor harde maatregelen moet nemen... je moet handhaven met een hofhouding die weer zijn eigen gang gaat... daar word je kil van, hoor. dan moet je niet al te veel empathie... Die en dan word je, word je mee los van, want anders ben je zo verdwenen. Dus Goed, dat... la, la, laten we ze even nalopen. De, de, je hebt, je hebt een, een, een, een indeling gemaakt. Laten we even met, om te beginnen Nero en Tiberius, hè, twee Romeinse keizers. Jij noemt ze overigens consequent verdachte N en verdachte T. Uh, wat, waar worden ze nou precies? Ja, we weten het allemaal wel een beetje, maar waar ja. worden ze van verdacht in jouw optiek? Ja. Um... Ja, ik, ik, ik heb net gedaan alsof ze voor de Nederlandse rechter verschijnen. Dat maakt het allemaal wat eenvoudiger. Dat maakt het wat alledaagser. Um, Nero, daar heb ik vooral gekeken naar de, de, de relatiedelict. Uh, de, relatie de doding van zijn tweede vrouw. Dat gaat het eigenlijk vooral om. En bij Tiberius heb ik het niet zozeer over zijn, zijn, zijn moordpartijen en dergelijke meer... maar uh, over de zedendelicten die in uh, sommige klassieke bronnen worden genoemd. Hè. Bij Tacitus, bij Suetonius, uh, wordt daar op, op gespe over gespeculeerd. Uh, als je daar klassici over spreekt, dan worden die meteen nog... Uh, die raken verbogen, die zeggen dat is alleen maar roddelen en achterklap. Dat, dat, dat is een politieke tegenstander. Nou, zo denkt Tiberius er ook over. En zijn raadman, uh, idem dito. Dus dat is uh, zo uit het leven gegrepen, zeg maar. Uh, Tiberius vond het helemaal niet dat hij iets met deed voor alle duidelijkheid. Maar, maar wat is precies hun stoornis? Hoe, ja. Beschrijf eens hoe jij dat beschrijft. Uh, Laten we nee. even, even Nero. Beschrijf eens hoe jij Nero rapporteert. Ja, Nero, Nero is, een, is een, zoals iedereen wel weet, een, een heel theatrale man... die zich als het ware geeft aan het volk... Uh, en die in het verleden uh, min of meer vast zat, zat... bijna in een zeer, zeer vrede, dominante moeder... die hem als instrument gebruikte om verder te komen... in de machtsverhoudingen in Rome... Uh, maar naar mijn idee heb je aanwijzing dat het Nero eigenlijk... Uh, een, een man was met borderline trekken. Of misschien wel een borderline persoonlijkheidsstoornis. Er zat wel een theatrale saus omheen. Maar die, die, die borderline... Uh uh, kenmerken, die komen erop neer, dat hij zich heel moeilijk los kan maken. Dus hij, hij verliest zich ook echt in het volk. Hè? Hij, hij, hij, het is bijna exhibitionistisch. Um, en hij moet zich ontdoen van die moeder op ook een hele vrede manier. Een soort borderline uh, moederdoding uh, was dat. Maar weliswaar op afstand, want daar werd natuurlijk een, uh, werd een militair op afgestuurd. Het deed niet zelf. Um, maar in, in dat relatiedelict, uh, waar hij zijn tweede vrouw uh, schopt... Uh, die zwanger is en waarbij ook het kind overlijdt, een on ongeboren kind... Daar, eh, daar lijkt het alsof hij zich uit een soort van versmelting moet losmaken... die op dat moment voor hem zeer bedreigend wordt. Want het zou wel eens kunnen dat het ongeboren kind een jongetje was. En dan zou zijn vrouw in een enorme machtspositie komen... net als zijn moeder stond, met Nero zelf. En de diagnose zowel bij Nero als Tiberius luidt... Onverbeterlijk? Oh ja. Uh, we kijken heel ver terug. Hè. Ja, nee, maar jij hebt een Kijk, boek als voor psychi psychiater geschreven. Terug. Ik niet. N dus Lero zou, zou zou heden ten dagen uh, grote kans lopen in de TBS te verdwijnen. Um, en uh, Tiberius, dat is echt zo'n ja, zedendelinquent die, die, die niets toegeeft. En waarbij je alles, alles bij elkaar moet schrapen om te kunnen onderbouwen... dat er misschien toch wat is, maar eigenlijk niet. Want die man is 70 jaar geworden zonder dat hij ooit is beticht van zedemisdrijven. Dus de kans zou erg groot zijn geweest dat hij... Uh, ja, de dans ontsprongen was. In ieder geval, wat betreft behandelingen. Het zou een heel moeilijk dossier zijn. Een heel moeilijk TBS-rapport te Voor mij een moeilijk rapport. Die man die zegt vrijwel niks. En de raadsman die gaat nota bene ook nog beweren. dat ik niet met verdachten over seksualiteit heb gesproken. Dat een bekende druk. Ja, laten we eens van deze twee keizers afstappen. Je hebt ook een literaire figuur genomen, Hamlet bijvoorbeeld. En dat is een voorbeeld van iemand... daar kom je tot de conclusie dat hij niet gestoord is. Ik vind Hamlet uh, een, eigenlijk een heel gewoon mens... onder zeer moeilijke omstandigheden. Bijna onmogelijke omstandigheden. Le leg even uit wat nou weer is die, die moeilijke omstandigheden... van, van Hamlet, ja. Hamlet, hoe wat dan ook uh, was. Hamlet is waren. een prins, een, een Deense prins. En wat gebeurt er? Zijn vader wordt door, de, door, door, door, door Hamlets oom, door de broer van die vader... op een, uh, een buitengewoon lafhartige manier vermoord. Die vader ligt te slapen in zijn tuin. En uh, daar wordt... Gif in zijn oor gedruppeld. En ze, ja, niemand heeft dus natuurlijk in de gaten dat die vader vergiftigd is. Alleen Hamlet die is daarvan op de hoogte. Door een verschijning. Ja, mensen die, die, die, die, dat, die meemaken dat de familie het overlijdt... die hebben wel vaak verschijningen. En in die verschijning krijgt hij die ingeving... het is, het is een moord. Het is een, een broedermoord geweest. Ja, ja, maar dat hoeft dat, dat, dat dat dat helemaal erg. niet zo te zijn natuurlijk. Dat, die verschijning kan natuurlijk ook eh, dat kan. een vorm van gestoordheid zijn. Heb je dat maar, niet overwogen? Dat heb ik overwogen, ja. maar er waren getuigen bij en die zagen het ook. <laughs> en die hoorden het ook. Okay. Dus. Maar dat maakt het minder waarschijnlijk. Ja, hè? Ja. En ja, Wat is er dan ook nog aan de hand? Uh, zijn moeder, Gertrude... En die huwt uh, eigenlijk op veel te korte termijn die oom. Maar, maar dus die, ja, in zijn ogen is, is dat bijna medeplichtig. Maar begrijp ik goed, Hamlet ongestoord, want omgeving zwaar gestoord? Nee, helemaal niet. Dat zijn, Hoe, zijn gewoon mensen dan, zoals mensen zijn. Maar waar verdient hij in een rapportage de eindconclusie ongestoord? Um, je kijkt altijd heel goed of je iets van een stoornis kan vinden. En in dit geval vind je die niet. Punt. <lacht> Nou, dat is niet tegen in te brengen, doen we ook niet. Er komt één vrouw voor in je boek. De 18e Eeuwse Surinaamse slavenhoudse Maria Susanna Duplessis. Uh, waar wordt zij precies van verdacht? Even Oh, op. dat is niet mis. Uh, dat is niet misselijk. Hm. Dat, dat is de grootschalige uh, vrijheidsberoving. Uh, ja, die slaven die worden, al, die worden jarenlang van een, een vrijheid beroofd. Slavenhandel. En dan zijn er ook nog wreedheden. Uh, zij zou bijvoorbeeld een, een jong kind, uh, een kind van een van haar slavinnen... Uh, omdat dat te veel huilde, terwijl ze in de tentboot zat... op weg naar haar plantage, onder water hebben gehouden... om het stil te maken en dood het kind daarmee. Zo gaat uh, het verhaal. En verder um, zou haar man natuurlijk relaties hebben gehad... met verschillende mannen... Maar... De, de, een van haar mannen had verschillende relaties met slavinnen. En een van die slavin, slavinnen was erg mooi. En wat deed. Uh, zo gaat het verhaal weer. Wat deed Susanna Duplessis? Die uh, liet de borsten van deze slavin afsnijden. En diende die op een uh, bord op. En zette dat aan haar man voor. Uh, je, je begrijpt wel. Dit, dit, dit is een beetje mythevorming. Er is een hele goede biografie uh, over geschreven. Door heel de neus van de putten. Je hebt het allemaal uitgezocht. Die ja. heb ik gebruikt als, als bron. En ja van die, van die wreedheden, daar is eigenlijk weinig, weinig, weinig van te bewijzen. Maar uh, die slavenhandel en dat slavenhouden, het brandmerken van slaven... dat soort dingen, ja, dat maar, was maar, heel gewoon, maar, dat vond ik, zij ook heel gewoon. Ik ben heel benieuwd, wat komt er nou in haar rapportage te staan? Een gestoord, ongestoord, beroepsdeformatie? Ongestoord. Want? Uh, je kunt in, in het materiaal wat er is geen enkele aanwijzing vinden voor een stoornis... Ja. Het is eerder een sterke vrouw die, die een, een plantage gerund heeft van heb ik jou daar? En die de prachtige naam had overigens van nijd en spijt. Het is de enige vrouw in je boek. Ze is ook nog eens ongestoord. Uh, is dat toeval of... Uh... Uh, zijn vrouwen minder gestoorde mensen? Daar kan ik helaas, helaas geen zinnig woord over oh, zeggen. Ik ga het toch <laughs> maar wat ik, kan, wat ik wel kan zeggen dat is dat ik, ik, heb, ik ben iemand van de praktijk. Hè. Ik ben geen historicus. Um, ik kom, als ik mensen onderzoek, kom ik van alles tegen. Uh, en wonderlijk genoeg zie ik veel meer mannen dan vrouwen. Dus in de Nederlandse gevangenispopulatie uh, zitten voornamelijk mannen. Uh, er, zijn, er zijn drie strafinrichtingen in Nederland voor vrouwen. Dat geeft, geeft aan dat er kennelijk. Ja, toch wel een verschil is als het gaat om het veroordeeld worden. Dus, dus met andere woorden, als wij uh, met terugwerkende kracht strafinrichtingen zouden maken... voor mensen die in de historie misdaden begaan hebben... zouden die vol zitten met mannen. Dit is voor de dames en de luisteraars natuurlijk fijn. En er zouden weinig gevangenissen zijn met vrouwen. Ik zou, ik, ik zou, ik zou daar graag over willen zeggen, maar ik kan alleen maar zeggen... in mijn boek, als ik probeer figuren te vinden... loop je veel makkelijker tegen mannen aan dan tegen vrouwen. Ja. De, we hebben de, de beroepsziekte, de beroepszieke geesten nog niet echt besproken. Je hebt daar een voorbeeld van. Wie, wie is nou een, echt een typisch voorbeeld van een beroeps, beroepszieke geest in jouw uh, boek? Uh, Mugabe? Nou, ziek, ziek, ziek, ziek dat, dat is nogmaals: dat is een, een beroepsdeformatie sterk, herstelt, zou je meer moeten zeggen. Ja. En Mugabe zou een voorbeeld kunnen zijn, want Tiberius was het bijvoorbeeld ook. En dat is het profiel van de dictator. Tiberius was een klassieke dictator, Mugabe is een moderne dictator. Uh, en de, de, de verschijnste die je ziet... Dat, is, dat zijn mensen die op zich niet zoveel, niet zoveel mis mee is. Uh, Mugabe was een uh, erg narcistisch, wat een beetje, beetje afhankelijke man. Hè. Zijn, uh, uh, ja, eigenlijk wat, wat rigide, wat terughoudend. Zijn eerste vrouw, uh, Sally, die was veel populairder. Die, die hield hem als het ware uh, aan de gang. Als je, als je Mugabe vergelijkt met, met, met iemand als Mandela bijvoorbeeld... dat is een, wat zijn dag en nacht. Uh, Mandela kan mensen binden, overtuigen, enthousiasmeren. Dat kan Mugabe absoluut niet. Ja... Um, en ja, die Mugabe die, die heeft zich opgewerkt, die meende de opdracht te hebben, uh, hield daaraan vast, ten koste van alles, werd op die positie gehouden. En wat moet je dan zijn? Wat ik al straks al zei: kil, onempathisch, medogeloos. Ja, hij, hij kon niet anders. Als hij die, die positie wilde blijven. Het ja, is ja. een opeenvolging van keuzes, hè, van verwerpelijke, schadelijke keuzes. Zo simpel is het. Oké. Okay. Goed. Goed. Antoine de Kom, bedankt. Uh, het boek heet dus Het misdadig brein en is uitgekomen bij Querido. En voor meer informatie hierover en over andere zaken die besproken zijn in OVT vandaag... verwijs ik naar onze site geschiedenis24.nl OVT. En om te horen wat er op site en kanaal nog meer te doen is... heb ik nu Jurrit van de Voren aan de lijn. Goedemorgen Jurrit. Goedemorgen. Ik zeg er nog maar even voor de zekerheid bij dat per 1 april dus over een paar weken geschiedenis 24 ophoudt met het bestaan en over zal gaan in Holland-Doc 24. En op dat Holland-Doc 24 wordt nu ook al het nodige geschiedenis uitgezonden. En meteen na afloop van OVT, dus om 12 uur, wordt de documentaire Wat ik nog steeds te schrijven droom uitgezonden over Hans van Mierlo. Het is vandaag zijn tweede sterfdag. En meteen na afloop van andere tijden vanavond over de hypothekenrenteaftrek is er een documentaire uit 2020. ...over hoe heilig dat toch is, die renteaftrek. Op de website van geschiedenis24.nl staan uh, filmbeelden uit Tibet van 1959... ...omdat Polygoon toen in het kielzog van de Dalai Lama hem achterna ging... ...toen hij moest vluchten en heel veel bijzondere filmbeelden heeft gemaakt. Allemaal te zien op de website geschiedenis24.nl. Tot zover. Oké, okay, Jurrit, bedankt. Goed, dan nu het spoor terug met deel 1 van een tweedelig portret... van bokser en herenkapper Cor Everstein. Everstein was misschien niet de grootste bokser uit de Nederlandse geschiedenis... maar wel de meest flamboyante. In de boksring had hij een krachtige linkse directe. Op de dansvloer een virtuoze schwung en in de kapperszaak feilloos fingerspeechend Maar Cor had ook een donkere kant. Hij kon zich na een wedstrijd of training... volledig verliezen in de wereld van drugs en alcohol. Dit portret is gebaseerd op een boek... Everstijn, bokser en Heren Kapper, samengestelte fotograaf Karel van Hees... op basis van eigen foto's en foto's uit het archief... en met een tekst van Dirk van Weelde. Een aantal interviews die Karel van Hees voor zijn project afnam... zijn voor deze aflevering ook gebruikt en bewerkt. Samenstelling Laura Stek, techniek, Barry Kamer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Hij stond aan de rand van de wereld en jij stond veilig in het midden. En hij zei, kom nou hier naartoe, want het is veel spannender. En dat deed je, want je vertrouwde hem. Hij was niet te stoppen. Maar ja, na de rand begrepen we wel dat het niet allemaal op een boterhammetje met kaas kon. En een tempo, daar ben je hem jokken, van. het maakt hem niet uit. Het had geen schram.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 Nu hoeven we niet zo zagrijnig bij te kijken. Ja! In de hoek staat de 76-jarige Dries Sloof. En deze ook al, Kom op. Vroeger coachte hij onder andere Cor Everstein. Rustig aan, jongens. Nu moet hij zijn oude mannen in het gereel houden. De een heeft hier een hartklep en de ander heeft een, een Oversland hart. En die hebben een defibrillator ingebouwd. Dus je moet van alle waar thuis zijn om dat zootje een beetje in het gereel te houden. En we hebben er wel eens één een gehad hier die moesten reanimeren. Dus... Uh,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 Nou ja, dat ging maar op een of andere zolder zo uh, een beetje trainen en, uh, en doen. Maar ja, dat bleef wel hangen. En vooral toen Bep natuurlijk opkwam. Dat was natuurlijk onze grote held. Ja, alles was Bep van Dat uh, Dat kon hij missen. 17 ronden van 3 minuten. Tussen Bep van Klaven, Kampioen van Europa. 60 kilo en 60. Het was de enige sport van een volle jongen. Ja, die, die kon niet gaan tennissen. Tennissen weer Rubio vroeger. He, en golven, dat was helemaal... Uh...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 Als amateur dan. Hè. En toen denk ik, jongens, we kennen dat jongboek. Onvoorstelbaar. Wat een conditie en wat, wat beukende kon En een tempo. Ik heb hem natuurlijk zien komen. Ewenstein, dat, dat, zijn, dat zijn jongens die, die komen dan op een gegeven moment trainen. en dan, Dat zijn uitschieters. Dat zijn uh, ook jongens van de, van de, van de gestampte pot. Corio verrompelde. Die was met zijn snelheid en met zijn enorme conditie... en met zijn enorme energie overrompelde hij zijn tegenstanders vaak. Dit is oud bokser en vriend Bob de Groot. Een paar jaar jonger dan Cor. Ik was meer iemand die een stijl van boksen had... die minder opgericht gericht was om... Klappen te ontvangen. Ik, je, hebt, je hebt namelijk een beetje het knokkertype, zeg maar, die zich inknokken. En die uh, een aantal stoten nemen om een aantal stoten te geven. Nou, ik was niet bereid om zoveel stoten te nemen om te geven. Een beetje de Joe Frazier van vroeger en de Cassius Clay. Cassius Clay die de as, die de, de, de en Joe Frazier die zich inknokte. En uiteindelijk toch in staat was om Cassius Clay zijn kaak te breken en de mond uit te slaan.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 En, en dat waren allemaal meestal boeren. Die, die, die wou je kop eraf slaan, maar die konden niks van boksen. Dus die nam me dan een beetje de maling. Dan ben je jong, jong dan stap je erin. Nou zou je denken, ja ik ben beladen, ik ga een beetje dat risico nemen. Maar toen kon je patiënten verdienen. En 35 gulden was er een hoop centen, hoor, toen. Koor, die vond het dus een heerlijke manier om zichzelf te trainen in die bokssport. Maar ook het leven, hè? Van, van stad naar stad. En natuurlijk heel veel vrije tijd overdag. Maar ook weer een heleboel meisjes die zich lieten zien en die hem natuurlijk hartstikke leuk vonden. Dus, uh... Door wat hij deed op die boxstand uh, was hij natuurlijk uh, ja, populair onder de mensen, onder de meisjes met name. En, en voor ons was dat natuurlijk iemand, daar keek je tegenop. Want hij ah ja, had het helemaal voor elkaar zogenaamd. Uh, dus dat was... Uh... En dan was hij samen met Sammy, dat was een donkere jongen, die deed uh, iets van worstelen, vrij worstelen. En samen waren ze dus op die, die, die bokstent bezig. En anderzijds uh, waren ze in de vrije tijd, waren ze natuurlijk met al de meiden rond de kermis waren ze aan, uh, aan de slag. Hij sprong ook overal op af. Dus als hij, uh, ja, dat is ook wel verhalen, dan uh, was een beroemde dansschool hier in Rotterdam, Dansen bij Janssen.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 voor, voorop, bij je spreken. En als je, als je dan klaar was met, met lopen, dan ging hij nog een keer het bos in de rondte. Was, hij was niet te stoppen. Het was eigenlijk een onmens op dat gebied. Hij was zo rusteloos, hij had zoveel energie. De grote stootzak is bij de training een heel passieve tegenstander. De punchbal daarentegen levert wat meer partij.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 gewoon af en toe even aan ruiken of een slokje nemen... en dan ging hij weer, weet je. Dat werd daar dan gewoon een uur eventjes... een soort krachtcentrale was dat. Cor, die, die was niet zo heel erg van een rechtshoek. hoek. Toen moest hij gelijk van huis naar meer een rechtshoek hoek gaan gooien. En toen heeft hij die, die rechtshoek hoek uh, een keer naar mij gegooid. <laughs> nou, toen, toen is het dat is de enige keer in, in, in helemaal boksen dat ik nog uit ben gegaan. Waar ik geloof ik drie dagen last van ik, uh, heb gehad, ja. Dus dat ging hij wel eens een tikkie tikje te ver. Hier kan je dus helemaal dood op gaan. Met, uh, vaak doen ze dit ook na de bokstraining. Dan, uh, dan ga je alsnog, hè, als je dan nog niet je best hebt gedaan, dan ga je alsnog dood. Zo, even pauze. Ja.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 Uh, op zijn vijftigste zich nog wilde laten zien als. Uh, nou ja, ik ben Bram Everstein en uh, kijk maar eens naar me. Dat is ook een beetje tragisch. Dat is ook tragisch, ja, precies. Ja, nee, ja, Volledig ja. in het verleden. Ja. Aan zijn moeder had hij niets. Dat was gewoon een uh, heel simpele ziel. Was het wel een lief mens, maar simpel. Ze was niet helemaal uh, jovel in de hoofd. Nee.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 En dus toen hebben we daar, dat nachtleven waar wij dan kwamen... hebben ze gewoon zijn vader en moeder meegenomen. Ja, toen zijn die mensen meegeweest en die hebben alleen maar eens te kijken. De president was dat. Daar kwam van alles. Travestieten en, en, en, en daar had je dus echt zo'n nachtleven. En, natuurlijk was en, nou, ja, en we kwamen gewoon binnen met die vader en moeder. En, dan moet je je voorstellen hoe die mensen kijken. Maar ja. We zijn toen om een uur vijf, zes, half, zes weer teruggegaan. Dan hebben ze naar huis gebracht. Toen zijn ze weer in bed gegaan. In Antwerpen was het toen uh, heel makkelijk... Uh om aan te bellen, zelfs midden in de nacht bij een apotheek. En dan als je dan een of andere smoesje had... dat je helemaal geen energie had... dan kreeg je zo'n een, een buisje mee, amfetamine of spietjes. En, ja, dat was heel makkelijk. Het vervelende was van, van dit soort uppers... is dat je dan maar een de neggie... nog te springen in je bed. En toen zijn we op zoek gegaan naar, uh, naar Downes zeg maar. En daar kwam het dus op de klaten terecht bij de Chinezen. Kon je dan opium kopen voor 15 gulden. Dat was van dat zwarte plakspul. En daar werden je weer helemaal relaxed van. Hij schraapt het zo van dat uh, papier af. En nam het gewoon naar binnen, want hij kon hier roken. dat is uit de hand gelopen. En toen Koor uh, dan later de heroïne ontdekte. Uh, ja, vond hij dat nog prachtiger. Ja. Ik weet de eerste keer nog... Ik, hij kwam thuis en toen zag ik iets aan hem. Ik zei, jij hebt gespoten. En dat, toen begon al die ellende. Dat eigenlijk zag ik die hele donkere kant van hem, ja. Het was deel 1 van het levensverhaal van Cor Everstein... gebaseerd op het boek Everstein, bokser en herenkapper. Samengesteld door fotograaf Karel van Hees... en met de tekst van Dirk van Weelden. Volgende week deel 2, waarin Cor Everstein... eerst Nederlands kampioen van de profs wordt en vlak daarna zijn laatste wedstrijd bokst. En in die uitzending is de stem van Everstein zelf ook te horen. En wilt u in beide delen op cd hebben, maak dan 7,50 euro over de Giro 444-600 van de VPRO in Hilversum onder vermelding van Cor Everstein. Dus 7,50 naar Giro 444-600 van de VPRO. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT... waarin we in het eerste uur toko van dis in de smet hadden. En wilt u er een keer bij zijn, eh, dan kan dat. u kan zich aanmelden op onze site... Eh, geschiedenis24.nl OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max... met eh, als mediagast Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij... En als sportgast uh, schaatster Pauline van Deutenkom die onlangs haar schaatsen aan de wilgen hing. Goed, wij zijn er volgende week weer dus vanuit de smet. Nog een heel prettige zondag en tot dan.